9 uur. Dit is Lieselotte Thomassen met het MS Journaal. Artsen hebben een overzicht gemaakt van honderden behandelingen... die volgens hen zinloos zijn. Op de lijst die vandaag aan minister Schippers wordt overhandigd... staan ruim 1300 behandelingen. Het gaat om behandelingen waarvan niet wetenschappelijk is bewezen... dat ze werken. Zo is een kijkoperatie, kijkonderzoek bij knieklachten vaak niet nodig... en krijgen patiënten met een bepaalde longziekte... vaak onnodig zware medicijnen. Door de zinloze behandelingen af te schaffen... kunnen er veel zorgkosten worden bespaard. Vijftig kunstgrasvelden die recent zijn onderzocht op kankerverwekkende rubbere korrels voldoen volgens de onderzoekers aan alle Europese normen. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de bandenindustrie, maar zou wel onafhankelijk zijn. Over de schadelijkheid van de korrels in kunstgrasvelden is veel te doen. Sinds wetenschappers in het tv-programma Zembla anderhalve maand geleden waarschuwden dat er te weinig bekend is over de rubbere korrels. Het onderzoeksbureau gaat in totaal 800 kunstgrasvelden onderzoeken op schadelijkheid. Bierbrouwer Bavaria stort zich op de Amerikaanse markt. Het Brabantse familiebedrijf neemt voor een onbekend bedrag Lettis Imports over, een Amerikaanse importeur van Belgische speciaal bieren. Bavaria denkt dat er in de VS een groeiende markt is voor bijzondere bieren. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat kinderdagverblijven ouders informeren als op de crash kinderen niet zijn ingeënt tegen ziekte. De AD meldt dat vijf partijen voor zo'n meldplicht zijn, omdat ouders volgens hen het recht hebben om te weten of hun kind gevaar loopt. Recent bleek dat voor het tweede jaar op rij iets minder baby's zijn ingeënt. Het weer in het noorden kans op wat mist, in de rest van het land later flinke zonnige perioden bij een graad of zeven. Morgen verandert er weinig. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Bunschoten, 7 kilometer. En op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Opkoude, 7 kilometer. In beide gevallen is de vertraging nog geen 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Tweede uur van het CFM Jazz. Mijn naam is Anko Beuving. En uh, we draaien jazzmuziek natuurlijk op de zondagochtend. Op deze regenachtige, stormachtige zondag. En uh, het eerste nummertje van tweede uur was natuurlijk Rob Aangebeek. Uh, The Very Thought of You. Ik dacht CD 2005. Uh, Rob Agerbeek, bekende jazzpianist, Booker Wookie pianist. Speelde onder andere bij de Dutch Jazz Orchestra. En. Als ik die naam hoor, dan denk ik meteen aan Jan Wessels... de trompetist die daar ook bij speelt. En Jan Wessels, Sjoerd Dijkhuizen en de legendarische slagwerker John Engels... die spelen vanmiddag in de krocht. Dat is natuurlijk een bezetting die je niet kan missen. Erik Timmermans op uh, contrabas en uh, Johan Clement op piano is daar en er ook bij. Dus dat wordt een fantastisch concert. Ontree 15 euro, uh, aanvang om half drie. En uh, ja, dat belooft heel spectaculair te worden natuurlijk. Uh, ik zie hier ook nog dat je uh, na afloop een boerenkool met worst kan eten. En daar is het natuurlijk wel weer voor. Alleen, daar had je je wel van tevoren aan moeten melden. Dus ik weet niet of dat zomaar spontaan nog kan. Uh, het is echt weer voor de stampotten natuurlijk. Echt herfst. November regen. Ja, daar hoort maar één nummer bij. November rain. En dat is van Kuns uh, uh, Roses. Maar deze uitvoering van Karen Souza. the line. I could rest my head just knowing that you were natuurlijk op deze dag. Uh, tok, tok, tok. Een beentje wat in 2013 gestopt is, maar die in die periode daarvoor uh, wel fantastisch mooie cd's gemaakt hebben. En dit was, uh, dit komt, wat nu gekomen gaat is, 50 Ways to Leave Your Lover, de Boogie Woogie uh, Bossa Nova. En Eddie Harris uit het eerste Uur speelt ook mee. Ik weet eigenlijk niet wat er met die mensen gebeurd is... Uh, toen ze gestopt zijn in 2013. Uh, wat ik wel grappig vind is dat Eddie Harris hier natuurlijk de saxofoon speelde. Tok, tok, tok. Duits bent. En als je het dan over uh, Bossa uh, hebt... dan heb je natuurlijk de Bossa Nova Babe. En dat is natuurlijk Joyce Moreno. De Braziliaanse adembenemende Joyce. Uh, ja, wordt wel gezegd dat ze de beste uh, Bossa Nova zanger is. Op dit moment uh, heel veel mensen... Uh, ze hebben zich laten inspireren door Annie Lennox, de Black Eyed Peas. Nou, kortom, ze heeft heel veel bewonderaars. En het is eigenlijk de hoogste tijd om iets van Joyce Moreno te draaien. En dat vind ik wel grappig. Ze heeft een, ze heeft een cd'tje gemaakt met uh, Kenny Werner. En daar gaan we iets van draaien. Joyce Moreno, uh, uh, Second Love Song. Laten we die maar pakken. To, uh, Ken, samen met Kenny Werner. Maar Deze zondag hebben toch wel veel bekende pianisten in ons programma zitten. Kenny Werner en de, de bekende Braziliaanse zangeres Joyce Moreno. Ik zag tot mijn grote uh, verbazing dat er een, uh, een uh, LP van Gets en uh, Stengets en João Gilberto 76 opnieuw uitgebracht is in 2016. Klein stukje van Aquas de Marco. É pau, é pedra, é o fim do caminho O resto de todo, um pouco sozinho Um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, nó da madeira Cainga, candeia, o Matista Pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É o mistério profundo, queira ou não queira O vento ventando é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cumieira É a chuva, chovendo, é conversa ribeira Das águas de março é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão Um regato, uma fonte, um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é um fregu, é uma ponta, é um ponto. Um pingo pingando, uma gonda, um conto. Um peixe é um gesto, é uma prata brilhando. A luz da manhã, o tijolo chegando. É além, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cama, um estilhaço na estrada. Projeto da casa, o corpo na cama. O carro inguiçado, é a lama, é a lama. Um passo, um aponto, um sapo, um marrão. Um resto de mato na luz da manhã. Ja, we kunnen wel veel Zuid-Amerikaanse klanken draaien... maar het blijft gewoon miserabel weer als je naar buiten kijkt. Dat verandert er niks aan. En uh, vandaar dat ik het toch maar uh, dicht ga draaien. Uh, het eerste uur ben ik begonnen met een bariton-saxofoniste... en ik vind het een mooi moment om daarmee verder te gaan... Uh, want de bariton sax is dat lijvige instrument. Werd eigenlijk vederlicht in de handen van Gary Mulliken. Uh, die medeverantwoordelijk was voor het uh, verfijnde geluid van Miles Davis' Bird of the Cool Sessies. En in Los Angeles sloeg Mulliken de handen in één met Chet Baker. En de twee verdeelden hun tijd tussen optredens en heroïne heroïnetrieps. En na een kort gevangenisstraf, uh, wegens drukbezit, dook de saxofonist weer op. Met uh, oude bekende Talonius Monk, Ben Webster. Nou, cd's. Ik heb deze keer gekozen voor. Kerry Mulliken en the de the Paul Desmond Quartet. Stand still. <laughs> Burt Bacharach, uh, dat, uh, uh, dat is, een zanger. Ronald Isley, die heeft ooit een, in, dacht in, ik moet even kijken wie die dat gemaakt heeft. Ronald Isley in 2003 een uh, CD gemaakt, Here I Am met muziek van Burt Bacharach. Uh, dat doe ik van Close to You.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 What? Stay long. Het volgende nummer is ook eentje van Bert Beckerk... maar toch uh, door twee andere mensen. Door Tony Coe en Robert Farnon. Ik ga hem eerst laten horen. Daar vertel ik nog iets over. Die Robert Farnon en Tony Coe. Dat is wel grappig. Eens even kijken waar ik die heb staan. Robert Farnon en Tony Coe. Wives and Lovers. Nog zo'n hele bekende. Ja, Robert Farnon en Tony Coe uh, van de CD uh, Alpe, moet ik zeggen uit 1970. Pop makes progress. En die Tony Coe, dat is wel een bijzondere vogel. Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze vriendelijk hebben bedankt voor een plaats in de band van de, uh, Count Basie. Maar Tony, uh, Tony Coe wel. Dat is maar goed ook, zei hij, want ik was er toch uitgegooid, zei de is en saxofonist. Dat is natuurlijk een typisch Brits antwoord. En uh, ja, wat ook wel grappig is. Ik zal zoiets nog drijven van de Tony Coe Quartet, maar die Robert Farnen. Misschien weet je nog waar dit uitkomt. Deze klanken zijn voor 55-plussers natuurlijk zeer bekend... want dit is muziek van Robert Farnon die altijd gebruikt werd in de serie Zwiebertje. En dat vond ik wel grappig toen ik daarachter kwam. Zwiebertje, Robert Farnon. Hij heeft trouwens veel meer muziek voor tv-series geschreven. The Prisoner was ook zo'n cultserie uit 60, 70 jaren volgens mij. Maar ik had het over Tony Go. en daar ga ik nog een Sunday Morning van draaien. Dat is ook een mooi nummer van Tony Go Quartet. Komt van de swinging till the girls come home. Sunday Morning van de CD Swinging Till the Girls Come Home. Een CD LP, moet ik zeggen, 1962. Uh, als we dan toch in de Britshoek zitten van de jazz... dan kom ik bij een hele bekende zangeres, Norma Winston. Uh, die, dat is een, eigenlijk een, een nummertje van haar van de CD... It's Later Than You Think. En dat is de uh, Harlem Nocturne instrumentaal en Smoke It In Your Eyes. on fire En mooi gezongen door Norma Winston. Um, Benny Wallace van de LP The 14th Bar Blues. En een heel bekend nummer, Chelsea Bridge. Benny Wallace. <tied> Met Chelsea Bridge uit uh, de Porty Bar Blues CD. Uh, ik had vorige week al iets uh, verteld over Petula Clark... die, met haar, uh, die in de tachtige jaren zit en net weer een nieuwe CD uitgebracht heeft. Uh, de CD From Now On. En daar doe ik één nummertje van, een kort nummertje Happiness... It's a smile or a song, or the perfume of a long forgotten garden rose. It comes, it goes, le bonheur, oui, le bonheur est là, je le sens. the The Yes, this is happening. Patricia Clark. Mooie cd, zeer de moeite waard. Ja, ik had eigenlijk nog één klaarstaan. Dat is Nancy Harrow. De uh, Thong is All. Dat is ook een cd uit 2016. En die, die dame is ook al ver op leeftijd. Dus die bewaar ik gewoon voor de volgende keer. Ik had beloofd dat ik nog één keer... Een, uh, we hebben het vrij rustig gehouden vandaag. Met allemaal rustige jazzmuziek. Maar ik heb nog één nummertje. En dat is van de cd Jazz and You 2 uh, George White Group. Sunday, bloody Sunday. Is natuurlijk wel iets heftiger. Ik zou het nog afdraaien. Vorige week begonnen, maar was te kort. maar. Uh, Better call it, puts my back up, puts my back up against the wall. The battle just began There's many lost, but tell me who has won The trench is still within our hearts And mothers, children, brothers, sisters don't part